1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De overheid moet meer gaan betalen aan psychiatrische klinieken... voor de zorg voor gevaarlijke patiënten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding... aangespannen door instellingen voor forensische zorg. De klinieken krijgen niet het vastgestelde maximumtarief. Ze maken zich zorgen over de veiligheid... voor maatschappij, medewerkers en patiënten... omdat ze met te weinig geld hun werk niet goed kunnen doen. Volgens de rechter is onduidelijk waarom de dienst... justitiële inrichtingen niet de maximumtarieven betaalt. De dienst moet van de rechter met de klinieken om de tafel. Een huisarts in Brunsum is voor de derde keer aangehouden... ...op verdenking van seksueel misbruik van patiënten. Na aangifte van twee oud-patiënten werd de man gisteren gearresteerd. Details zijn niet bekendgemaakt. De huisarts moest in 2018 al eens voor de rechter verschijnen... ...omdat hij tijdens een huisbezoek seks had met een patiënt. Het Openbaar Ministerie eiste toen anderhalf jaar cel, maar de man werd vrijgesproken omdat de rechtbank misbruik niet bewezen achtte. Vorig jaar werd de huisarts opnieuw aangehouden voor eenzelfde vergrijp. Deze zaak loopt nog. De Israëlische premier Netanyahu trekt zijn verzoek in om hem immuniteit te verlenen tegen strafvervolging. Netanyahu is aangeklaagd in drie corruptiezaken. Hij vroeg het Israëlische parlement om hem te beschermen tegen vervolging. Vandaag zou de Knesset debatteren over de kwestie. Eerder was het duidelijk dat de meeste Israëliërs tegen immuniteit zijn. Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is... en het slachtoffer van een samenzwering is. Op 2 maart gaat Israël naar de stembus. Het is onduidelijk of de rechtszaak voor die datum al begint. In Amsterdam-Zuidoost is een man van 26 omgekomen... bij een schietincident in een studentenwoning. Drie verdachten zitten vast in verband met deze zaak. De hulpdiensten troffen het slachtoffer aan met een schotwond in zijn rug, meldt stadsender AT5. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het weer, buien met kans op hagel en onweer. Aan de kust zware windstoten. Vanmiddag in het zuiden geregeld zon. Het wordt 5 of 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. ZFM Lunched. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Uh, het was niet uit Miami Vice dit. Uh... Miami Vice? Nee, toch? Het was uit een televisieserie, dacht ik. Maar toch? dit was niet van Miami Vice? Of wel, team? wel? Oh, wacht even. Ja, Miami ik ga een beetje twijfelen nu. Ja, nou ga ik ook twijfelen. Ja. weet ik het ook ik niet meer. Ik dacht het wel, hoor. Ja? Ja, zeker wel. Zeker we ga, wel. We, ik ga het even opzoeken. Mag dat? Het, we doen net alsof we bij Astrid Joost Dat bedoel het. ik maar. Ja, <laughs> Je gaat voor de extra punt. Ik heb geen belletje. Althans zou ik rinkelen als ik het antwoord heb. Maar uh, ik, ik ga het even opzoeken. Oké, okay, heb je ja. eerst nog wat mel Gaan we door met muziek? Uh, wat doen we? Zeg uh, maar? Nou ja, draai nog maar even de muziek. Ah, Oké, okay, gaan we doen. Uh, dan gaan we zo straks even het weer uh, laten weten wat het weer gaat brengen. Dat doen we zo meteen. Daarna. Hartstikke goed. Ah, Oké. Okay. Mighty river flows as the meadow gaily plays with the winds on summer days, about as deep as deep can go from the canyons to the sky mother as she came all the way Sacred as a hymn, and the Bible full of prayers, from a whisper to a roar, very much and even more. Let me say it with my and i'll share it with the night if in death the good lord is kind you'll be the last thing on my mind do i love you don't you know As I always say Paul en Arinta en uh, Anka Paul Enka. En ik denk dat het zijn dochter is. Ik kan het even zo snel niet terugvinden. Maar het is een heel mooi duet, ook heel wat jaar is geleden. Ja, heel zwoel. Ja, en dan met dit weer. Ja, lekker, lekker warm binnen en dan zo'n zwoel joh. Nou, ik weet niet waar jij nou weer verantwoordelijk voor gaat zijn, uh, Van de Hoever. Nou ja, ja, kijk. Het is wel lekker muziek voor bij de lunchtrommel natuurlijk. Dus wat dat betreft. Maar ik geloof dat jij nu het weer gaat doen, Dolly. Zullen we dat doen? Doe maar. Ja, ja. Nou ja, uh, uh, uh, ik heb misschien een beetje mooi nieuws. Omdat uh, na alle regen en narigheid van vanochtend... Uh, uh, is de verwachting dat straks een beetje de zon door de wolken heen gaat breken... Heerlijk. En de buiigheid die gaat afnemen. Maar er zijn wel uh, windstoten mogelijk van 75 tot 80 kilometer per uur. Dus hoedje, je kan zo uit je hemd waaien vandaag. Zeker. Maar die vlagerige uh, westen tot zuidwesten wind... die is uh, kracht tot zee, uh, krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur die ligt rond de 5 graden. Maar tijdens stevige buien is het enkele graden kouder. En voor het gevoel is het dus een koude dag... Met temperaturen die aanvoelen als net boven nul. Vanavond en vannacht komt het nog tot buien. Met aanhoudende kans op hagel en een klap onweer hier en daar. De zuidwestenwind is matig boven land en vrij krachtig in de kustgebieden. Temperatuur gaat dalen naar 3 graden. En morgen dan is het in de ochtend droog met naast wolkenvelden ook geregeld zon. In de middag komt het tot buien, maar tussendoor blijft ruimte voor de zon. En de wind waait uit het westen en is vrij krachtig. De temperatuur gaat stijgen naar 7 graden. En dan is dit het weerbericht verzorgd door Rico Schreuder. Ja, en dan horen we dat zo. En als we dan nagaan, dat, uh, volgende week is 1 februari. En dan uh, gaan we alweer de opbouw van de strandtenten toe. Heerlijk, en, hè? En uh, eigenlijk, ja, het voorjaar gaat hopelijk dan een beetje lonken. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen winter gehad. En, het is, en zoals ik het uh, begrijp, is die voorlopig ook niet uh, in aantocht. En het is meer herfst dan winter. Maar ja, goed, we maken het toch nog gezellig. Ondanks het slechte weer. En dat doen we met het volgende nummertje van uh, Hello, Josephine. Hello, Josephine. Take Scorpions en hallo uh, Josephine. Uh, even kijken wat hebben we hier nog wat nieuws. Ja, ik zie hier het, het, het barboek van Zandvoort het, het gaat er komen. En dat is de columniste Sandra Lissenberg. Dat is de columniste van het Zandvoors Nieuwsblad. Die zoekt op zoek naar verhalen over een aantal geselecteerde kroegen en nachtclub's vanaf de jaren 60, 70 tot nu. Natuurlijk heeft Zandvoors heel veel kroegen en bars gehad. En er zijn natuurlijk heel veel verhalen over te vertellen. Uh, hier vallen ook een aantal zaken onder die er niet meer zijn. En daarvoor vraagt onze Sandra uitdrukkelijk de hulp van ouds eigenaren, tussaakjes en oud tussaakjes, medewerkers, stamgasten of hun nabestaanden. De schrijfster is op zoek naar ludieke verhalen en foto's uit de Zandvoortse horeca. In de klink, de kwartaaluitgave van ons alle bekende genootschap Oud-Zandvoort... las ik met heel veel plezier het verhaal van Wim Drochtrop over zijn tijd als eigenaar van de Oasebar. Dat heet tegenwoordig Café Buitenspel in de Kosterstraat. Lange rijden tot de frituuranfer -en, en bier dat uit tuinslangen werd uitgeschonken. Sinterklaasfeesten, carnaval en de oase-rally's om maar wat te noemen. Ik denk dat de geschiedenis van het Zandvoortse uitgaansleven bol moet staan... van politieke verhalen zoals die van Drogtrop. Ook hebben talloze, wereldberoemde artiesten in Zandvoort opgetreden. Het zou toch even zonde zijn als deze verhalen verloren zouden gaan. Dus bij deze... Mensen, probeer mee te werken aan de totstandkoming van dit boek. Dat zal een heel leuk, uh, leuk boek kunnen worden. Want er zijn zoveel verhalen te vertellen hier. En... Uh... Dat mag niet verloren gaan. We gaan verder, Wim. Weer... Maar, uh, maar, ja, maar zo, ja? even, want uh, als iemand een verhaal heeft, er is een oproep, maar waar kunnen ze met die verhalen terecht? Uh, even kijken, heb ik, ik denk, kijk, via Facebook, daar is nu een, uh, een ja. site geopend en ja. dat heet ik. Barboek Zandvoort. Dus uh, je, kunt je, daar, je kunt daar een lidmaatschap voor aanvragen. Even, en je kunt natuurlijk ook bij Sandra zelf, als je dan een uh, messenger stuurt, uh, San en dan Dra. Je schrijft het in tweeën. Zoek erop op Facebook en uh, stuur er eventueel even een uh, personal message. Met, uh, en daarin kun je dan aangeven dat je een leuk verhaal hebt. Of foto's. Of sluit je gewoon aan bij die Facebookpagina. Ik heb nog een verwijzing hier. Uh, even kijken. Barboekzandvoort.gmail.com Kijk. En dat, is, uh, dat stond even onder het verhaal. En kun dat je is een mailtje verhaal. sturen? Kun je een mailtje sturen? Ja. En dan, uh, nou, dan komt het allemaal goed, denk ik. Jawel, want dan neemt Sandra gewoon contact op. Dat bedoel ik maar. Yes. Gaan we verder uh, door met muziek? Absoluut. Goed zo, daar gaan we. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta. Ascoltami, ritorna con, ti prego con. Helik Vertraa Je ne moide Ik komt Maar ik no, non capivo. Dat was uh, Roberto. Dat was uh, een lekker Italiaans nummer. Jij hebt het nieuws, begrijp ik nu? Uh, uh, ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb wel wat te vertellen. We hadden het net uh, over uh, dat de strandtenten weer gaan opbouwen. En uh, per 1 februari. En dat dan het strandleven weer gaat beginnen. Ja, maar er is ook een heel groot evenement uh, binnenkort in februari op het strand. Okay. Namelijk uh, het uitzwaaien van uh, de Engelse het Engelse eiland. Het Engelse eiland, Aan ja, de Brexit. Ja, de Brexit. Ja, En dat wordt ook in Zandvoort uh, gevierd. We gaan allemaal zwaaien in Zandvoort op 29 februari. Dan uh, kan iedereen zich om 11 uur verzamelen... voor het Juttesmuseum, dus bij de Rotonde. En het... Uh, daar, daar is dan ook Engelse muziek, gedichten, kunst, fotografie en een bokswedstrijd. En dat is dan zogenaamd de Britse premier Boris Johnson... tegen de Europese commissievoorzitter Ursula van Leyen. Iedereen is welkom op het feest... waar ook online de nodige aandacht aan zal worden besteed... En uh, de mensen die dat organiseren, die roepen op om alle mooie herinneringen aan Groot-Brittannië te delen... door middel van foto's, filmpjes en poëtische teksten op de Facebookpagina Bureau Brexit. Nou, dat zal gezellig kunnen worden. Ja, zeker, zeker. En, en dan s'avonds gaat het feest uh, wordt verder voortgezet op het NDSM-plein in Amsterdam-Noord. Nou... Ik hoop dat het uh, animo groot is, want het, uh, het is een verhaal wat veel heeft losgemaakt, de brexit. En er zijn voorstanders, tegenstanders, maar in ieder geval kunnen we de Engelsen gaan uitzwaaien ja. op, dat, uh, op die dag. Zo is het. Oké, okay, dan gaan we verder, Tolly, met een uh, muziekje, Jorma Hear Modern Talking met uh, Jorma Hart en Jorma Sol. De, uh, jongens afkomstig uit Duitsland. En uh, met, uh, muziek die heel erg populair geweest is in die jaren. En dat uh, ligt lekker in het gehoor. We gaan dus even kijken een beetje nieuws. Dat was er eerder al verteld. Maar het is ook uh, onze zon voor de slop gevallen. De Prinsessenweg die is enkele maanden op de schop. Vanaf uh, 20 januari reeds tot medio april... is de Prinsessenweg tussen de Louis-Davidstraat en de Koningenweg... in beide richtingen afgesloten. En dat is in verband met de reconstructie van de Prinsessenweg. Dat komt natuurlijk door het nieuwe blok Huizen en daaromheen moet alles een beetje aangepast worden. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Koningsstraat en de fietsers die kunnen via de zuidelijke helft van de rijweg. Gedurende werkzaamheden is altijd de route beschikbaar voor de calamiteitendiensten. Ook de bussen uiteraard die moeten dan omrijden en dat gaat via de Halemestraat. En de bushalte voor Albert Heijn, die, dat is eigenlijk het busstation, die vervalt aan gedurende werkzaamheden. En de busreizigers die kunnen opstappen bij de tijdelijke bushalte naast de Rotonde bij het Watertoren. Het, het streven is om de werkzaamheden voor de, ruim voor de Formule 1 in mei gereed te hebben. Laten we hopen dat het lukt, maar daar gaan we maar vanuit. En na de Formule 1 beginnen de werkzaamheden aan de Koningsstraat. Uh, we gaan even kijken. Had jij nog wat dolly te melden? Nee hoor, op dit moment even niet. Dan gaan we even door met muziek. Without you, my tea turned cold But it didn't matter anyhow Cause the tea was old Past the edge of my cup I look through the window But this little sea Just the rain drops and me Whoa, It ain't easy You see In my room it's quite a mess How I miss you, you'll never guess And the people on the sidewalk I just let them talk You always love to see them walking past the door You love the snowflakes in the winter And so much more like that. Seventy one Ja, dit waren Bolland en Bolland wel. Bolland en Bolland, natuurlijk. Bolland en Bolland, de twee jeemig. broertjes. Wie denkt ja. daar nog aan? Bolland en Bolland. Maar wat waren ze doen. populair? Ja, die waren leuk. De een helft was uh, ooit in het verleden uh, getrouwd met Sandra. Sandra Remer. Remer, ja. Er waren zo ja, zoveel ja, ja. jongens overleden. Af ja, afgrijselijk. Heel, afgrijs, heel erg. Ja. En, uh, ze hebben heel veel muziek zelf geschreven, uh, gemaakt, maar ook veel voor anderen geschreven. En uh, ze zijn toen op een gegeven moment zijn ze een beetje door, dacht ik, door problemen uit elkaar gegaan. Dat was wel jammer. Want het was een leuk duo. Absoluut, maar het waren ook producers, toch? Het waren producers, ja. Ze hebben ja. heel veel geschreven voor anderen. Dus ja, uh, precies, ja. Nou, dan zei, Dolly zei al: Zonnetje komt eraan. En uh, tenminste, dat hopen we. Ik hoop dat Dolly ons niet een beetje in het ooitje neemt. Maar, nou, uh, ik niet. Als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Oké, okay, Ik, heb, ik heb gewoon verteld wat uh, Rico Schreuder uh, voorspeld heeft. En. Normaal gesproken heeft hij altijd gelijk. We hebben ook heel even het zonnetje gezien. Hè? Heel even. Maar heel ik hoop toch nog wel een paar keer te, te ontdekken. Vanavond. Zullen we daarbij ook een beetje zonnige muziek gaan draaien? Hè? Lijkt me lekker. Jan. Hartstikke goed. Maar dat verbaast me nog het meer. Ja, dat oh, was onze uh, Gerard Joling. Lekker hoor. Lekkere muziek. En <laughs> daarvoor hoorden we natuurlijk de, de Lambada. Dat is, uh, ja, we hebben de quickstep, we hebben de tango. Dit was jaren geleden de Lambada. Een hele populaire dans geweest. En ja. ja. Zo lekker even de heupjes los. Heerlijk allemaal. En ja. gezond uh, voor lijf en leden. Voor lijf en leden. Had je nog wat. Uh, nou, wat misschien wel handig is om te weten voor de iets ouderen onder ons. Want uh, dan weet je als je een rijbewijs hebt. dat je op een gegeven moment uh, in, in de leeftijdscategorie komt. Dat dat je herkeurd moet worden, hè? Ja. En zo'n uh, nieuwe rijbewijskeuring is meestal een hele prijzige zaak. Maar uh, tegenwoordig kun je ook bij Stichting Pluspunt uh, uh, ge, ge, ge, ge, gekeurd worden. Ik was even het woord kwijt. Uh, kun je gekeurd worden? En uh, dat is op, dat is twee keer per maand. Uh, kun je, uh, komt de rijbewijs, rijbewijskeuringsarts naar het Pluspunt toe. Uh, deze maand is dat nog op 31 januari okay. en daarna op 14 en 28 februari en dan 12 en 26 maart. Dus twee keer per maand gebeurt dat. Uh, voor informatie en een afspraak kunt u bellen naar een landelijk afspraakbureau. Dat is het telefoonnummer 036 72 00911. Ik zal het nog even herhalen. 036 036. 72 00 911. en uh, u kunt eventueel ook zelf een datum reserveren via de website www.rijbewijskeuringsarts.nl het tarief is 50 euro voor een BE rijbewijs um, en een taxipas daar kun je ook voor laten keuren dat kost 70 euro oké okay. Heel belangrijk. Ja. Uh, daarbij wil ik een kleine aanvulling doen, doelie, want er is natuurlijk heel veel te doen de laatste tijd over de wachttijden. En dat heeft ook te maken met die rijbewijsverlengingen, vooral voor mensen die wat ouder zijn. Ja. En uh, zijn de looptijd is heel erg opgelopen, want ze hebben grote tekorten bij het CBR. En dat is de uh, organisatie, de instantie die die uh, verlengingen doet en die, ja. die keuringen dus uh, impliceert. En uh, de wachttijd is vrij lang. Ja. Dus ik zou de mensen wel adviseren tijdig dat soort uh, keuringen te laten doen, om in ieder geval uh, niet zonder rijbewijs te hoeven komen zitten. Nee, want dat is ook nog inderdaad een puntje wat je zegt. Want voordat je die keuring kunt doen, moet je eerst een gezondheidsverklaring. Uh, Kopen bij uh, het CBR en dat is het probleem. En daar loopt het meestal vast, hè? dus ja. zorg dat je alles ruim op tijd aanvraagt, want als je eenmaal die datum voorbij bent, dan mag je dus echt niet meer rijden. Nou, er zijn wat uitzonderingen gemaakt de laatste tijd in overleg met omdat het zoveel problemen gaf, maar uh, het is altijd verstandig. Doe het doet gewoon tijdig, dan heb je in ieder ja, geval. Ik uh, weet het niet, is. Mijn buurman die moet alles lopend doen nu. Meen je dat? Ja, zeker. Want die was dus net iets, iets te laat om het op tijd uh, die hele uh, papiermallenmolen in orde te krijgen. Dus okay. uh, die mag een paar maanden gaan lopen. Dat is niet zo leuk. hè? Nee, zeker niet. Maar goed, aan de andere kant zegt hij, ik knap er wel weer van op. Ja, ik wist niet dat lopen zo gezond kon zijn. Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Oké, okay. we gaan verder, Dolly. Gaan we. Yep. Coming down the street I get so shaky And I feel so weak I tell my eyes Look the other way But they don't seem To hear a word I say And I go to pieces And I wanna hide Go to pieces And I almost die Every time My baby Passes by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 By. I remember what she said when she said, Goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, to think about her only. I go to places we used to go. Ja, dan gaan we al een beetje naar het eind van de lunch op deze dag. Het was weer heel gezellig met Dolly naast me. Eerst tegenover me, nu naast me. En het was, we uh, hopen volgende week weer samen te komen hier. En uh, we gaan het uh, eruit zo. En dat doen we met een, uh, misschien nog een klein stukje muziek. Wat we kunnen draaien, wat zal heel kort worden. Maar in ieder geval, wat ons betreft, tot, uh, tot dinsdag volgende week.